Um, we hebben aan de telefoon Leontien Strijberg. Goedemorgen ja. Leontien. Hi. Hi Irene, ja, hallo. Was je, was je weer aan het, aan het hardlopen? Nee, ik, was, ik, ik had mijn telefoon gewoon nog niet aan. Ik weet oh. niet, ik ben dan... <laughs> was weg aan dat dan. Je hebt een vrije ja, dag en dan denk je even niet. Ja, nou dat is het vooral eigenlijk. En ik ga volgende week... Uh, oh, verhaal. Ik ben even weg. Maakt niet zin. Dan ben ik uit. al een beetje ja. in een andere stand, zeg maar. Ja. Maar gelukkig, het is goed gekomen. Het is helemaal goed gekomen. De grote glimlach -route.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 Het is natuurlijk altijd al een mooie plek geweest om Prachtige te zitten. Zeker. zeker, zeker. En nu, nu zit, zit daar ook uh, dat nieuwe, hoe noem je dat, het lokale. Ja, Nieuwe, nieuwe horecabedrijf wat erbij Horeca zit. Horecabedrijf, superleuk, mooi, mooi om ja, ook van alles te beleven. Ja. lenen, tijdschriften, uh, noem maar op. Het Juttershart. Hartstikke mooi, van Kenneren uh, Hart. Burgemeester ja. Nawijnlaan. Precies, ook, ook een hele leuk. mooie plek. Een, een zeker, plek waar zeker. je binnen kunt zitten met mooi weer kun je buiten zitten daar ja, volgens mij. Ja, ja, en, ja de, de, helemaal waar. Allerlei activiteiten ook. Volgens mij wordt er ook gebiljart daar en er wordt gekaart. Ja, ik zit even te kijken op mijn... Want ze hebben volgens mij specifiek ook nog... Kan ik dat nu zo snel vinden. Even kijken hoor wat Hart uh, die vrijdagmiddag gaat doen. Um, nee, dat ik, op, ja, ja, ik heb hem hier. Van. Ik heb hem hier. Oh, uh, tijdens de open middag uh, tussen 1 en nou om langs te komen even kijken 4? Nee. tussen 1 en half als je als je als ben je niet om 4 uur nee dan ben je, dan je niet klaar uh. nou ja goed nee, ik zie het al ik zie het al schilderen van een blije kei oh ja, ja. dat gaat en een work workshop schilderen van een blije kei en kunst zie je samen er is altijd iets te vinden ja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 dat wat er ligt, dat, dat is al heel bijzonder. Ja, en ja. Uh, ja, als je niks te ruilen hebt, uh, is het ook niet zo erg. Want uh, het, het, het kost een klein bedragje om daar iets te ja, kunnen een klein kopen. Prijsje. Ja, voor prijzen. Ja, En, degene, en Mona, Mona, Mona Meijer is natuurlijk ook een begrip in, in Zandvoort. En zij is zo artistiek. Zij heeft die winkel zo fantastisch ingericht... Zeg ja. maar, met al die gebruikte spullen. Dus alleen al daarom is het hartstikke leuk om daar een kijkje te ja, gaan. Ja, en, maken. en, en ook, dat is natuurlijk ook nog mogelijk. Ik weet niet of dat er nog behoefte aan is. Maar mocht je iets uh, willen geven daar...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 nou. Ja, helemaal waar. Allemaal hartstikke leuk. Kortom, er Allemaal is nog heel leuk. veel te doen. Ja, er is heel veel is... te doen.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 Uh, we hebben speciaal voor deze gelegenheid hebben wij een lied laten maken. Dank aan het Corona-herstelfonds van de ja. gemeente. Samen ja, dat in is Zandvoort. Echt, ja, dat is, dat is gewoon uniek. We hebben het bij Zandvoort nu al een paar keer gezongen. onder leiding van een muzikant. En ik krijg echt kippenvel van. Ja, dat het is het echt mooi. een hartstikke mooi lied. We gaan ja, het ook mooi. draaien zo hoor. Dus, ja, heel uh, leuk. En maar... het is geschreven door twee professionals. En die professionals die hebben eerst allemaal input gehaald, opgehaald bij deze verschillende organisaties.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 Goed. Ja, de Leeuwen burgemeester het opent het om 4 uur. Ja, vier uur komt de burgemeester. accordionist en... act. Nou, mis het niet. Het, het wordt even. Uh, ja. Wij gaan nu luisteren naar Samen okay. in Zandvoort. En wij zien elkaar ongetwijfeld volgende week vrijdag bij de Blauwe Tram. Ja, mij je moet je even niet zoeken, want ik ben even in een ander land. Oké, okay, dat maakt niks uit. Die zijn, zijn er allemaal wel. Dan wel. Okay. Heel goed. Dus ik, hoor, ik hoor graag later wat je ervan vond, Is goed. Oké, okay. dankjewel. Ja, dankjewel. Hi, dank je. Ah, fijn, fijn weekend. Doei, doei.